10 uur. Het los journaal door Alt Megens. Frankrijk wil een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad... over het rapport van het Internationaal Atoomagentschap over Iran. Het agentschap heeft sterke aanwijzingen dat Iran aan een kernwapen werkt. Er is grote bezorgdheid over de mogelijke militaire toepassingen... van het kernprogramma. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé... waarschuwt Iran voor sancties zonder weerga... als het land niet wil meewerken met de internationale gemeenschap.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 De Brabantse corporatie bezit in totaal 205 hectare grond. Uit onderzoek blijkt dat een deel van die grond geen woonbestemming heeft. En de corporatie er dus geen woningen op kan zetten. Op Schiphol is een band aangehouden vanwege drugssmokkel. Een aantal bandleden had drugs verstopt in de bagage en onder hun kleding. De marechaussee. Dit betrof dus een muziekband. De band had een optreden gehad in Curaçao. Uh, werd gecontroleerd bij aankomst op de luchthaven Schiphol... En onder meer in keyboards uh, hebben we verdovende middelen aangetroffen. Uiteraard moet het nog bekeken worden, hoeveel uh, en uh, wat de rol is van de verschillende bandleden in deze. De marechaussee heeft alle 14 muzikanten opgepakt. D66 vindt dat iedere gemeente niet reanimeren penningen moet aanbieden. De penning is bedoeld voor mensen die niet willen worden gereanimeerd. Het is een ketting met pasfoto en handtekening die mensen om hun nek kunnen dragen.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 Lidé Verkeersinformatie, in het noordoosten van het land komt nog wat plaatselijk dichte mist voor. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat de Zuid-Blarikum en Gooi meer 4 kilometer. De A65 Tilburg richting Den Bos is dicht tussen knopen de Baars en Tilburg Noord, Dat heeft te maken met een aanrijding eerder vanmorgen. Verkeer richting Den Bos kan omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2.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 Sven Kokkelman. De financiële crisis in Italië raakt ook de Nederlandse economie. Hans Klok vandaag voor de rechter vanwege de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van een goocheltruc. Er studeren duizenden Chinezen in Nederland, maar die storten zich niet vol overgave in het Nederlandse studentenleven. Not for me, I'm, uh, allergic to alcohol. En het ochtendhumeur van Koos Postemaat is bijna 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De verwarring dames en heren, over de politieke toekomst van Italië duurt nog altijd voort... zolang Silvio Berlusconi wel heeft aangekondigd af te treden... maar onduidelijk is nog altijd wanneer. En dat heeft consequenties voor de economische situatie... in de derde economie van Europa. Is Italië nog te redden en wat zijn de gevolgen voor Nederland? Jaap Koelewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Corporate Finance aan de Universiteit van Nijrode. We hebben nu een vooraankondiging gezien van Berlusconi... dat hij gaat aftreden. Onduidelijk is nog precies wanneer. Je ziet dat ja. de financiële markten een beetje positief reageren. Ja. maar maar verandert dat de situatie nou daadwerkelijk? Nou, ik denk het van niet. Um, elk land krijgt de leider die het uh, verdient. Nou ja, meneer Berlusconi, uh, zijn trekrecord is ondertussen wel bekend. Hoef ik weinig meer op toe te lichten. Um, ik acht de kans dat daar een, een degelijk en solide leider komt uh, niet heel erg groot. Uh, de Italiaanse economie heeft een aantal zeer fundamentele problemen, zoals de harddekkige uh, corruptie, uh, de hele slechte belastingmoraal. Ja, en toch uh, de grote aversie richting de centrale overheid. En dat maakt het dus uitzonderlijk moeilijk... om de Italiaanse overheidsfinanciën te, uh, zeg maar te, te herstructureren. En dat geldt ook voor die bezuinigingsmaatregelen... die Berlusconi heeft aangekondigd... en waaraan hij dus zo'n lot heeft verbonden... namelijk het parlement moet akkoord gaan met de hervormingen. Dan stap ik op. Ja, het, het zijn mooie woorden. Ik, ik, kijk, ik kan het moeilijk beoordelen... of die bezuinigingsmaatregelen werkelijk gaan uh, uitwerken... De weerstand in Italië tegenover de centrale overheid is zeer groot. De economie is uh, zeer inflexibel. Met name de arbeidsmarkt is uh, buitengewoon moeizaam. Uh, heel veel uh, activiteit, 20% of 15% van de economie, die ramingen lopen uiteen, zit in het uh, grijze zwarte circuit. Ja, dat maakt het dus uitzonderlijk moeilijk om een uh, centraal gestuurd en consistent beleid te voeren. Juist, dus zo makkelijk is dat allemaal nog niet. En dan zijn tegelijkertijd de ogen gericht op de Italiaanse rente. Die is hoger dan het niveau waarop de Europese Centrale Bank begin augustus besloot in te grijpen. Wat betekent dat? Nou, dat betekent heel veel. En dat is ook een fors, uh, fors risico. Als de Italiaanse staatsrente naar uh, 7% zou gaan en die kant gaat het uit... Uh, u moet zich voorstellen, Italië heeft uh, 1200 miljard, uh, schuld, of 1700 miljard schuld. Dat betekent en dat, ze, dat ze de rentelast enorm gaan stijgen. De schuld is 120% van het nationale inkomen. Dus stel dat ze al die schuld tegen 7% zouden moeten financieren, dan zijn ze 8-9% van het nationale inkomen kwijt ja. aan rentelasten. Nou, dat is een onhoudbaar bedrag. Ja. En uh, het, het nijpende probleem is dat Italië in 2012 voor 300 miljard euro moet herfinancieren, dus aan nieuwe leningen moet gaan plaatsen. Ja. ja, en dat is natuurlijk een buitengewoon risicovolle operatie, ja, in op de huidige dan... omstandigheden... Niet zou lukken. Nee, en dan is dus de kans dat Italië omvalt... of in ieder geval dat de, uh, dat de staatsschuld onbetaalbaar wordt, is heel groot. En Italië is ook door dat noodfonds in Europa niet te redden. Dan gaan we en... kijken naar de banken. Want iedereen is dan bang dat uh, heel veel Franse banken zullen omvallen. Want die hebben heel veel in Italië geïnvesteerd mm -hmm. aan uh, overheidswaardepapier, zal ik maar zeggen. En ja. hoe zit dat met Nederlandse banken eigenlijk? Weet u dat? Nou, de cijfers die ik boven water heb weten te krijgen, uh, die staan gewoon op websites hoor, van, van banken... ...is dat er voor ongeveer 34 miljard euro vanuit Nederland uh, in die Italiaanse overheidsobligaties is gefinancierd. Dat is de laatste jaar al heel sterk uh, teruggebracht. Heel veel pensioenfondsen en banken hebben al die posities uh, geliquideerd in Italië. Ja. Ja, ING zou er met een paar miljard in zitten, 7 à 8 miljard, dat was stand... ...een paar maanden geleden. Ja. Ondertussen zullen ze dat hebben gereduceerd En uh, het is niet zo dat dat geld helemaal verdwenen is. Hè. In Griekenland praat je over 50 tot 60 procent uh, afwaardering. Ja. Um, maar nogmaals, toch als er afgeboekt moet worden op de Italiaanse staatsleningen ...dan zal dat voor de Nederlandse Bank rechtstreeks ook een tik zijn... ...maar niet een dodelijke. Uh, het zit er meer in het... In de samenhang van het uh, Europese systeem of het wereldwijde financiële systeem, dat alle banken aan elkaar gelinkt zijn door middel van leningen. Ja. En je ziet nu ook de interbankaire markt, daarom erg uh, terughoudend zijn. Ja, en als die Franse banken dus daadwerkelijk wel in de problemen komen, er, is het dan zo dat omdat Nederlandse banken opnieuw moeten afschrijven op dit soort portefeuilles, eerst Griekenland, dan mogelijkerwijs Italië, en dan vanwege die samenwerkingsverbanden met andere banken, dat ze toch alsnog in de problemen kunnen komen? Nemen toe Nemen En we hebben de afgelopen dagen ook toen het slecht ging in Italië... gezien dat bijvoorbeeld ING op sommige dagen met uh, wel 10 tot 15 procent daalde. Uh, dat geeft aan dat, dat met name een grote instelling als ING... die ook als mondiale systeembank is gekwalificeerd... dat die dus een forse tik zou kunnen krijgen. Juist. Uh, het hangt dus veel van af of Berlusconi de financiële markten weet te overtuigen dat hij nou eens een keertje echt de problemen gaat oplossen. Juist. Toen landen nog hun eigen munt hadden... konden zwakke economieën devalueren hè, op hun eigen munt. Ja. Uh, dan werd hun munt dus goedkoper en kon men eenvoudiger exporteren. Nu zitten we met z'n allen in de euro. Betekent dat ook dat economieën de problemen... dit krachtige medicijn nu moeten missen? Ja, precies. Want Italië kan nu niet meer de lieren devalueren. En ik ben uh, in 1995 wel eens op, op vakantie geweest in Italië. Toen waren ze net gedevalueerd. Ja, dan heb je een goedkope vakantie. En als toerist trek je een extra fles wijn open. En uh, als uh, importeur kun je wat, wat makkelijker uit Italië importeren. Bedoel, ja. Bij wijze van spreken de fiat's worden gekomen. Ja. Um, dat zou de Italianen helpen. En nu moeten de Italianen, en dat is dus een heel pijnlijk proces, uh, via de reële lonen hun concurrentiepositie handhaven. Juist. En dan komt de problematiek uh, bij de Italiaanse henken en Ingrid in de huiskamer, in de eigen portemonnee. Dus... Het makkelijke medicijn... Devemeren. Antonio en Marina, denk ik, ja. Sorry. Antonio en Maria, zullen het <laughs> ja. zijn, ja. ja. Goed. Even resumerend. De problemen zijn dus nog lang niet opgelost. En de positieve signalen van de financiële markten zijn wellicht voorbarig. En als het daar misgaat, zijn de consequenties ook in Nederland... bij de Nederlandse banken voelbaar. Ja, we zijn nog niet zo ver. En, en je ziet dat alles op alles wordt gezet om er wat aan te doen. Ja. IMF gaat ook toezicht houden op Italië... Ja. Um, het toont wel de zwakte aan van Europa. We hebben geen centrale autoriteit die ja. landen bij tijds kan corrigeren in hun begrotingsbeleid. Ja. En die rekening van de weefhoud van de euro krijgen we nu in alle hevigheid gepresenteerd. Ja, Koelewijn, hartelijk dank. Door nu naar Bartjan Koopman, die is directeur van Venedex. Dat is de Vereniging van Nederlandse Exporteurs. Goedemorgen. Goedemorgen. Italië staat op de plaats uh, 5 van belangrij het belangrijkste exportland, uh, voor ons land dan tenminste. Uh, ja. Dat hoorde ik gisteren in het nieuws al uitgebreid. Uh, hoe groot is het bedrag dat wij aan Italië exporteren? Dat is een, een kleine 20 miljard wat, uh, wat richting Italië gaat jaarlijks. Dus dat is een, een substantieel bedrag, uh, ook voor de, de, voor de Nederlandse exportsector, absoluut. En wat exporteren we precies naar Italië? Nou, dat, dat is denk ik eh, zeg maar over de hele linie, of over alle sectoren. Eh, het is voor een deel gewoon energie. We zijn natuurlijk eh, zelfs nog doorvoerhaven voor, eh, door voor gas en olie. En dat, ook dat gaat voor een stukje nog richting Italië. Eh, maar verder gaat dat eh, eh, van, van farmaceutica, eh, chemicaliën. tot en met eh, eh, typische voedsel- en, en agri-zaken. Eh, agri ja. En niet te vergeten natuurlijk ook wat, wat high-tech dingen. Ja. We zijn ook als doorvoerhaven op het gebied van eh, bijvoorbeeld PC en automatisering en alle elektronica en telecom uh, vanuit China uh, natuurlijk ook een uh, ja een grote partner om uh, spullen in het achterland van Europa kwijt te raken en dat ja. is uh, dat is ook richting Italië. Importeren we eigenlijk ook iets uit dat land? Zeker, dat doen wij. We, we hebben gelukkig wel een, een fors overschot uh, tussen aanleidingstekens, uh, gelukkig voor ons en niet voor Italië, Van, uh, met op de handelsbalans. Uh, wij uh, hebben uh, 20 miljard export naar Italië en we doen zo'n kleine 10 miljard aan, aan import. Dus uh, daar zit nog wel een aardig gat tussen. En, Voedsel uh, denk ik dan met name ja. aan, of niet? Uh, en nou, dat, is, dat is voedsel. Meneer Koelewijn hiervoor noemde al eventjes de, de, de Fiat. en uh, ja. noemde ook het flesje wijn wat hij misschien opentrekt. Dat ja. zijn natuurlijk ook bekende Italiaanse producten. Maar ja. het, is, het gaat natuurlijk verder. Italië heeft wel degelijk natuurlijk een goede high-tech industrie. Ja. Maar je moet ook denken aan typische Italiaanse producten... als, als design en schoenen, uh, meubels, kleren. Uh, dat Uiteraard. zijn natuurlijk typisch zaken die, uh, die uit, ook uit Italië komen onze kant op. Ja. En als we dan uh, kijken naar de huidige situatie in Italië... ik had het al met Jaap Koelewijn over... en over de consequenties voor het het Nederlandse bedrijfsleven, voor de Nederlandse economie. Ja. Als die banken dus ook een beetje in de problemen dreigen te komen... vroeg of laat in meer of mindere mate... wat zijn dan de gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven? Nou, gelukkig is het natuurlijk nog steeds zo dat uh, het individuele bedrijfsleven in Italië no nog redelijk functioneert. Uh, je ziet dus dat zeg maar, de worsteling van de, met de schulden en met de, met de afbetaling en alle problemen met de overheid, dat dat niet één op één hetzelfde is als, als een niet functionerend bedrijfsleven. Ja. Een niet functionerende staat is natuurlijk toch nog wat anders. Ja. Maar het gaat natuurlijk op de duur impact hebben. Ik bedoel, financiering wordt een probleem. Uh, en dus vervolgens, uh, als er minder geld beschikbaar is, is dat natuurlijk ook een probleem voor, uh, voor de importen. Ja. Uh, ja. En het probleem gaat natuurlijk zich steeds nijpender voordoen. Als uh, ook de hoge, relatief hoge loonkosten in Italië. En meneer Colerijn noemde dat ook al even met uh, de inflexibele arbeidsmarkt. Ja. Dat als de werkloosheid gaat oplopen. is er natuurlijk ook minder geld beschikbaar. Dus dat gaat natuurlijk op, uh, op de duur natuurlijk ook zijn impact hebben op uh, datgene wat men bij ons kan kopen. U bekijkt de ontwikkelingen met argus ogen. bart Koopman, directeur van Venedex. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Hier is echt roestig in Nederlands. We vergelijken met in China. Chinezen in Nederland. Je ziet ze niet. Maar ze zijn er wel. Wat komen ze doen? En wat vinden ze van ons? Like to to Deze week in Goedemorgen Nederland, de Chinezen komen. Er studeren meer dan 5000 Chinese studenten aan Nederlandse universiteiten. Maar alleen de TU Delft heeft ook een eigen universiteit in China. Sander Bartling vroeg zich af waarom. En probably my last time. Wie het nanolab van de TU Delft in wil, moet van top tot teen afgestoft worden. Moet ik hier gewoon instappen? Ja. Dit in? Ja. Eigenlijk is het een zeer uitvoerige inpakoperatie. De stofdeeltjes die zijn uh, kleiner als een duizendste millimeter, maar de structuren die we maken zijn ook kleiner als een duizendste millimeter. Die oh. ongeveer een half uur in beslag neemt. Nu gaat u even bij mij een mondkapje omdoen. En dat allemaal ja. om een paar Chinezen te zien. Er staan hier vier witte mannen, van top tot teen in wit. Alleen de ogen zijn nog vrij. Het is een soort witte oerka, hè, dan? Nou, wij maken hier uh, structuren die uh, kleiner zijn dan een duizendste millimeter. Die maken wij in een heel systeem. Met al die procesapparatuur bouwen we die systemen op. En dat vinden die Chinese heren hier ook allemaal interessant. Waar komen zij vandaan? Uh, deze Chinezen die komen uit uh, Beijing. En onze Chinese collega's zijn zeer geïnteresseerd in uh, het maken van uh, LED-verlichting. De delegatie lijkt me erg onder indruk, maar ik kan alleen maar hun ogen zien, dus ik zal het ze even zelf moeten vragen. My name is Hua Yang from the Institute of the Semiconductor. My name is Jimin Lee. Waarom bent u hier? The DOT built up the collaboration with our institute the last year, so this is why we come here. We willen de relatie tussen het Chinese uh, instituut en de universiteit in Holland dus een goede samenwerking en zal niet alleen technisch resultaat opleveren, maar ik denk ook heel sterk voor onze eigen economie. Kees Beenakker, wetenschappelijk directeur van Dimes, het Delft Instituut of Microsystems and Nanoelectronics. Dat is het lab ook wat ik net heb gezien. Die samenwerking gaat zo ver dat u bezig bent het Beijing Research Center op te richten, hè? een dependance van de TU Delft in Beijing. Waarom? Als TU Delft en als uh, Nederland, ik zou het wel breder willen zien dan TU Delft, is het heel belangrijk dat wij uh, gaan profiteren van die enorme hoeveelheid kennis die daar uh, gegenereerd gaat worden. We zijn het eerste instituut die dat, uh, die dat heeft in China. We zijn ook als, als, als eerste in staat nu om, om geld uh, rechtstreeks van de Chinese overheid te krijgen om onderzoek te bekostigen. Ook dat is uniek. Bent u dan niet bang dat u uh, Nederlands concurrenten van de toekomst aan het opleiden bent? Ikzelf ben niet bang daarvoor. We denken dat het ook aanleiding zal geven dat meer getalenteerde Chinese studenten naar, naar Nederland willen komen om hier te studeren. En buitenlanders hebben we echt nodig. Hè? Als ik kijk naar de instroom is dat voor de drie TU samen 200 man. En daarom haalt de TU Delft ook Chinese studenten hier naartoe. Het zijn gewoon van die, uh, van die zeecontainerwoningen op elkaar... Gestapeld. Er wonen er honderden op de campus. Nummer 142. Hallo. Hallo. This is your room. Oh, Dat is klein, dat is kind of small, hè? Huh? Yes, I think so. Yao Chang, uh, je bent master's student hier. Je bent uh, hier voor twee jaar in uh, Nederland. Wat vind je ervan? Uh, I think is nice, except the weather. En uh, waarom ben je hier gekomen? Okay. First uh, to see another world. You know, Chinese, uh, China is really different from here. And the other thing is the knowledge. Microelectronics is not really as good as here. Uh, my name is Jiaqi Tang and I study into Delft on microelectronics. Jiaqi ja, Tang is twee jaar in Nederland en hij is de gedroomde Chinese student. Eentje die hier zijn visitekaartje achterlaat. I'm planning to start a company right here. So I will certainly locate right here. Uh, on the other side the market is in asia so i will also located in asia so but for living i like here much better okay. why ah uh, quiet i like quiet <laughs> funny if you would ask a dutchman what what do you think of holland he would say it's so busy yeah. okay then he he has to live in beijing yeah. or shanghai be then you will see 70% van de studenten die vindt hier een baan en die blijft hier het aantal Chinezen neemt, neemt af. Er komen steeds meer goede banen in China zelf. Maar een ander belangrijk punt is dat uh, het collegegeld hier buitengewoon hoog is... voor een niet-EU-student. Je praat dan over 12.500 euro per jaar collegegeld. De studie is twee jaar, dus maal twee. Plus dan een keer cost of living. Dus dan kom je op 45.000 euro uit... wat je voor je dochter of zoontje moet ja. betalen. En dat is ja, heel erg veel vergeleken met... Andere landen in de Europese Unie om de opleiding in Nederland te volgen. Vandaar misschien dat Chinese studenten zo hard studeren. Want dat typische Hollandse studentenleven, dat is niet aan ze besteed. So I know there are a lot of uh, discos, I've never been there. No, no, no, Nee, no. not for me. I'm uh, allergic to to alcohol. We more like to go to karaoke okay, maybe, because there you have, uh, say, uh, I don't know, actually I never see this kind of shop in Netherlands. So you have a small room, so you you can go with like ten people. En je hebt small room, like maybe 10 square meters. So fully isolated, the, uh, all the sound is isolated from outside. And you have a, a big TV, very nice uh, audio system, and even with a computer touchscreen screen to select songs and you just in Morgen in hetzelfde theater de the dos en don'ts van het zaken doen in China. Waarom zeggen Chinese bijvoorbeeld nooit nee? Omdat ze enerzijds zelf geen gezichtsverlies willen leiden... en anderzijds wil degene jou geen gezichtsverlies laten leiden... want blijkbaar heb je niet goed uitgelegd. En vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom... op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Straks Hans Klok, vandaag voor de rechter... vanwege de wonderbaarlijke vermenigvuldiging van een goocheltruc. Eerste tochtendhumeur, hier is Koos Postema. De hoofdredacteur van Wakker Nederland maakt sinds kort, of hij nou wil of niet, deel uit van de toch al zo imposante groep aanvoerders van onze publieke omroep. Hij heet Bert Huisjes, oud-journalist van de Telegraaf, en hij is kwaad op alle andere omroepen. Bert gaat er met gestrekt been in. Alle omroepen zijn bang om met ons samen te werken, zegt hij. Ze moeten allemaal aan leden winnen en dat zal niet lukken. Daar heeft Bert een punt. Zelf moet WNL in 2015 trouwens 150.000 leden hebben... en in plaats is dat dan van de 71.000 van vandaag. Dat gaat wellicht ook niet lukken. Exit WNL in 2015 dus. Bert nu al boos. Bert stelt ook dat er op WNL geloerd wordt. Er mag absoluut geen sluikreclame in de WNL-programma's komen, zegt hij. Onzin vindt hij dat. Iedereen weet toch dat we productioneel met de Telegraaf samenwerken... De budgetten zijn volgens Bert, na de fusies van de oude omroepen... ook oneerlijk verdeeld, de boosheid blijft. Dat komt door links, aha, nu kennen we Bert nog beter. Is het geen kogel, dan is het toch wel de kritiek die van links komt. Vreemd eigenlijk, WNL, dankzij Telegraafacties geboren... mocht als omroep starten, dankzij de toenmalige minister Plasterk. Die is van links, Bert... Daar hoef je toch niet voor op de parlementaire redactie van de Telegraaf gewerkt te hebben om dat te weten. WNL, zegt Bert ook nog, is rechts. En dat is een heerlijke stroming. Wij maken geen zeurende witte mannen televisie. Witte mannentelevisie? Je bent toch geen racist, Bert? Nee, hij bedoelt natuurlijk Paul. Paul Witteman. Nou, Bert... Je kan nog niet in de schaduw van deze Paul Witteman verblijven. Stop toch met al die rare boosheid. Besef dat je het grootste nieuwe vrouwelijke tv-talent bij WNL hebt. Eva Jinek. Nou, nu nog even leden winnen, Bert, zonder telegraafhulp. Zij kost maar morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Over iets meer dan een half uur, dames en heren, doet de rechtbank in Den Haag uitspraak in de zaak tegen Hans Klok. De Belgische illusionist Raphaël van Herk beweert dat Klok een truc van hem heeft gejat. Hans Kazan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goochelaar en entertainer. Het gaat om de hand through body en de ja. head drop truc. Wat zijn dat voor trucs? De uh, hand-through-body is een, een hele oude truc. Ik heb daar zelfs een foto van, van een honderd uh, jaar geleden van een illusionist die dat deed. Waarbij je uh, de illusionist zijn hand als het ware door het lichaam van een assistent heen duwt. En de head-drop, dat is uh, dan heeft de goochelaar een soort presenteerblad in zijn hand. En in één keer zakt zijn hoofd uh, voor zijn buik langs, als het ware naar beneden en ligt los op dat presenteerblad. Dat zijn uh, ja, best wel spectaculaire effecten, mag je zeggen. Ja, en zijn ze uh, exclusief bedacht door Hans Klok? Uh, nee, uh, wat ik al zei ik heb zelf, uh, ik ben een geschiedenisfanaat op, op mijn vakterrein dan, en ik heb posters en, en uh, oude boeken waarin die effecten al beschreven staan en dan heb ik het over honderd jaar geleden vandaar ja. dat ik, uh, ja ik heb de aanklacht natuurlijk nooit gelezen, ik ben er niet bij geweest nee. maar als uh, Hans Klok beschuldigd zou worden van diefstal van het geheim van een truc, dan zeg ik dat is onzin, want die truc trucs zijn al heel oud, ja. maar ik denk dat er weliswaar wat, wat anders achter zou kunnen zitten, maar nogmaals ik ben er niet bij geweest. Wat zou erachter kunnen zitten dan? Nou, wat ik denk dat gebeurd is, maar nogmaals, dat is maar een vermoeden... is dat ze hebben alle twee samengewerkt, uh, Rafael van Herk en, en Hans Klok. Uh, op een gegeven moment schijnt Hans Klok te zeggen... goh, zou ik die en die trucs die jij in je programma gebruikt, uh, Rafael, mag ik die van je lenen? Nou, dat is blijkbaar gebeurd. En in die tijd schijnt Hans Klok tot in detail, zegt ben uh, die trucs nagemaakt te hebben en heeft daar niks van gezegd. Nou, dat is, laat ik het zeggen, het is rechtelijk niet verboden, maar het, zou, het, is niet, het verdient niet de schoonheidsprijs, om het maar zo te zeggen. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat de rechter zou kunnen zeggen van ja, kijk, veroordelen kan die Hans Klok nooit voor die stal, want dat is het gewoon niet. Dat is onzin, vind ik. Uh, het kan alleen, hij kan ook gaan zeggen, jongens, geef elkaar een hand en ga lekker weer goochelen. Ja, <coughs> uh, <laughs> ja. maar goed, dan denk ik uh, vanuit het standpunt van die Belg, wie leent nou in hemelsnaam zijn truc uit? Ja, nou dat gebeurt wel vaker hoor. Dat, euh, euh, ik kan me dat heel goed voorstellen, omdat ik zelf een voorstander ben... Van, uh, iedereen praat bij goochelaars altijd over uh, het geheim van de truc, alsof dat het belangrijkste is. Nou, dat is het dus niet. Dat klinkt misschien heel raar dat ik dat zeg. Ja, uh, maar het gaat er nooit om wat je doet, maar hoe je het doet. Ja. En bij goocheltrucs denken mensen altijd dat het geheim het belangrijkste is. Nou, ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik heb in mijn programma een truc zitten uh, met drie stukjes touw... waar het publiek al, al, ik weet niet hoe lang, ademloos aan mijn lippen hangt. Als ze het geheim van de truc willen weten, koop je een eenvoudige goocheldoos uh, in de supermarkt voor de kinderen. En daar zit precies hetzelfde in. Ja? Alleen, ja, niemand doet er wat mee. En ik maak er, maak er iets van. En ik geef als voorbeeld altijd: uh, uh, als je het, naast het goochelen bijvoorbeeld zegt, ik zet in een ruimte een piano met daarop wat muzieknoten van meneer Mozart... twee conservatoriumstudenten die alle twee met een negen zijn afgestudeerd... gaan die noten spelen op diezelfde vleugel in dezelfde akoestieke ruimte... zou dat in theorie hetzelfde moeten zijn. De waarheid is dat je bij de een denkt, wauw, helemaal te gek... en bij de ander denkt, ik vind er geen bal aan. Ja. Wat is het verschil? Het verschil is de artiest. En daar gaat het om bij Gogel ook bij Gogel en zoals bij alles eigenlijk, het gaat er niet om wat je doet... maar hoe je het doet. Ja. En dat geheim is leuk... Maar zeker niet het belangrijkste. Dus je zou uh, als buitenstaander denken dat je heel veel geld kan verdienen... juist door een goocheltruc te bedenken met dat geheim... en hem dan vooral voor jezelf te bewaren... dat dat uh, ook, uh, uh, laten we zeggen, financieel en economische waarde ja. heeft. En dat is dus ja. niet zo. exact. Nou, nou dat, eh, het punt is namelijk, als je dat doet, hè, en daarom denk ik ook dat er nooit rechten te verkrijgen zijn, werkelijk vaste, vaste rechten op een goocheltruc, omdat je ook, um, op de, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Als ik bij wijze van spreken een meisje wil doorzagen, dan is daar niet één methode voor, ik kan wel acht methodes bedenken. Ja. Hè, en dan is het voor het publiek nog steeds, oh, kijk nou eens, de illusionist zaagt de meisje in tweeën en plakt het weer aan elkaar. Ja, en ik wil zeggen, hij heeft die truc van mij gestolen. En dan zegt die andere illusionist, nou, wat, wat heeft gestolen? Het effect lijkt er misschien op. Maar het is een totaal andere techniek die daarvoor gebruikt wordt. Ja. En dan is het alweer wat anders. Dus het is ook zeker voor een buitenstaander al helemaal moeilijk om daar een weg in te vinden. Dus nogmaals, stelen van geholdtrucs, ik vind het een beetje overdun. En, en, en daarbij moet ik ook zeggen, heel veel jaren geleden, toen ik ooit begon in het programma van wijlen Martin Brosius ja. Renjerot, ja. wat we heel veel jongeren gezien hebben, daar legde ik eh, golfentrucjes uit aan de kinderen. Alle goochelaars stonden op hun achterste benen en riepen schande, schande, hij gooit het vak te grabbel. En ik zei altijd, jongens, deze eenvoudige trucjes uh, die opa's al aan hun kleinkinderen leerden... met een muntje, een glaasje en een luciveldoosje, dat maakt niks uit. Maar je kunt jonge mensen stimuleren om zich eraan bezighouden met een leuk vak. Ja. En wat schetst onze verbazing, toen Hans Klok 14 jaar was, keek hij ook naar dat programma... Ja. schreef mij destijds een briefje van meneer Kazan, ik wil graag goochelaar worden... En zie hier wat er voor mooi is uitgekomen is. Kijk. Nou, daar kun je alleen maar trots op zijn. Ja. Dus geheimen moet je niet angstvallig, googelgeheimen, althans, niet, moet je nee. niet angstvallig achter een deurtje verstoppen. Nee. Maar daar mag je best in mijn optiek enige openheid in betrachten. Want net als met het programma ook goochelaars ontmaskerd, waar ja. iedereen het over heeft, ja. het doet totaal geen schade. Mensen Goed. kijken daarna en zeggen, oh ja, en leven weer gewoon verder. Hans Kazan. Ontdekker dus ook van Hans Klok, begrijp ik. Uh, over de nou, rechtszaak. ontdekker mag ik niet zeggen. <laughs> Hij heeft zichzelf ontdekt, ja. zeg ik altijd. Maar ja, ja. maar ik heb hem wel mogen stimuleren om, om die kant op te gaan. En ja. daar ben ik altijd nog blij om en ook een beetje trots op. Hans, we zijn door de tijd. Ik dank je zeer. Om 11 uur is Geen de uitspraak dag, van dag. de rechter. Uh, rechter. Uh, jij ook. Einde van ja. deze uitzending. Uh, en snel door nu naar Prem Radakijsjoen, ergens in Nederland met zijn bus. Prem. Goedemorgen Sven, ik zit hier in Almere en wat erg leuk is, ik heb de jonge mantelzorgster Sterren bij me. En luister, dan denkt u, wat is een mantelzorger? Dat is gewoon iemand die zorgt voor een naaste die langdurig ziek is. En Sterre, je bent veertien hè? Ja, Sterre is 14 jaar. En uh, Sterre gaat me straks vertellen hoe het is om jonge mantelzorger te zijn. Want vanmiddag is er in Rotterdam uh, van het project Anders Jong een fundag voor kinderen voor jonge mantelzorgers. En morgen wordt er de hele dag besteed aan aandacht voor de mantelzorgers. Maar luisteraars, we gaan daar allemaal over praten. Naar de warme, aangename stem van Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Frankrijk wil een bijeenkomst van de VN-veiligheidsraad over het rapport van het Internationale Atoomagentschap over Iran. In dat rapport staat dat het ja ja sterke aanwijzingen heeft dat Iran een kernwapen ontwikkelt. Iraanse president Ahmadinejad heeft gezegd dat zijn land niks aan het kernprogramma zal veranderen. Vandaag wordt in Athene de nieuwe nationale Griekse overgangsregering gepresenteerd. Niet-oudbank-president Papadimos wordt de nieuwe premier. Tegen hem zouden te veel bezwaren zijn. Nieuwe naam die wordt genoemd voor de functie van premier is Vassilios Kouris, voorzitter van het Europees Hof van Justitie. Op Schiphol is een band aangehouden vanwege drugsmokkel. De veertien bandleden kwamen terug van een optreden op Curaçao. Een aantal van hen had drugs verstopt in de bagage en onder hun kleding. en Bij een van de leden zaten de drugs in zijn keyboard. En nog een aanhouding op Schiphol, er is een man opgepakt... die voor 155.000 euro aan boetes had openstaan. De Rotterdammer, 55 is die, werd in 2002 veroordeeld in een drugzaak. Hij moest een boete van 129.000 euro betalen of vier jaar de cel in. En vervolgens vluchtte de man naar het buitenland. Nu is hij teruggekomen, kan hij nog steeds niet betalen... en moet hij alsnog vier jaar de cel in. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR Rem Time Rem Mantelzorger, een duur woord voor iemand die langdurig zorgt voor een naaste die hulpbehoefend is. Het is ook goedkoper dan een verpleegster die permanent zo iemand zal verzorgen. En het is zeker goedkoper dan wanneer zo'n hulpbehoefende in een verpleeg- of verzorgingstehuis zal zitten. Er zijn in ons land meer dan 2,6 miljoen mantelzorgers. Ongeveer 400.000 daarvan zijn kinderen. Vandaag en morgen worden die extra in het zonnetje gezet. Dat wilden wij met Primetime ook doen. En tot onze verbazing liep het een muur van betuttelbescherming op. Bijna alle instanties die we belden schieten ons af met teksten als... Het wordt lastig om jongeren te vinden. Of die willen er vaak niet over praten of niet opvallen. We kregen ook goed bedoeld het advies dat we jonge mantelzorgers... in deze uitzending niet helemaal de hemel in moesten prijzen als superhelden... omdat dit tot gevolg kan hebben dat de jongeren gaan denken dat ze het perfect doen... en dan willen ze er met niemand meer over praten. Fatima mijn redacteur en ex kindmantelverzorger en ik werden boos. Wat een betutteling, wat de wantrouwen. Daarom luisteraars is mijn vraag aan u. Moeten wij jonge mantelzorgers, zeg maar kinderen, tot 18 jaar... de komende dagen openlijk en publiekelijk de hemel inprijzen? Of moeten we licht ze een slap schouderklopje geven? Of helemaal niet? En als er nu jonge mantelzorgers zijn die luisteren... ik zou het erg leuk vinden als jullie bellen, mailen of twitteren. En als je in de mail je telefoonnummer zet... dan belt Barbara je op en dan kom je in de uitzending. Bel naar 08. 1121 mail naar primtimeapenstaatntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Fatima Baya, je bent mijn redacteur, je bent nu 27 jaar oud. Ja. Hoe oud was je toen je als mantelzorger begon? Uh, eigenlijk best wel jong, al vanaf dat ik klein was eigenlijk. Mm. Uh, ik ben wel opgegroeid met andere broers en zussen, dus ik stond er niet helemaal alleen voor. Maar uh, ik was eigenlijk best wel jong, ja. En waarom werd je dan zo kwaad bij de voorbereiding? Nou, ik ben. Uh, nou, morgen is de dag van de mantelzorg. Het is ja. de dag dat je aandacht wilt vragen voor uh, jonge mantelzorgers. die je eigenlijk. Uh, waar je eigenlijk heel weinig over hoort. Die eigenlijk altijd onzichtbaar zijn. En ik werd een beetje boos afgelopen week. Ik heb echt heel veel instanties gebeld. En elke keer kreeg ik eigenlijk te horen van... Uh, ja, ik weet niet of die jongeren mee willen werken. Ze zijn heel kwetsbaar en ze willen vaak niet uh, ja, in de picture komen. En ik dacht van, hoe kun je al bij voorbaat zeggen... dat een jongere niet uh, op de radio zijn verhaal wil vertellen? Of... Waarom was jij kwetsbaar toen je als kind mantelzorger was? Nee, absoluut niet. En sprak je er veel over? Ik sprak er niet veel over, om, niet omdat ik me schaamde, maar omdat ik, voor mij was dat gewoon heel normaal eigenlijk. En uh, ik wilde eigenlijk ook niet echt heel erg opvallen in de klas. Mm -hmm. Ik had het idee dat ik de enige was in de klas die ook uh, mantelzorger was. Had het je geholpen als je zou weten dat er meer kinderen in de klas absoluut. waren? Absoluut, en het klinkt misschien heel stom, maar ik weet pas sinds een aantal jaren wat een mantelzorger eigenlijk is. <laughs> en dat wist ik toen ik klein was, wist ik dat absoluut niet. Sterre, je bent 14 jaar, weet je wat een mantelzorger is? Nou ja, ik weet het ook pas uh, iets van sinds vorig jaar. Ik heb er ook echt nog nooit van gehoord. Wacht even, even kijken of je microfoon al open was. Ja, uh, uh, nog een keer. Nou, eigenlijk weet ik het ook pas sinds vorig jaar. Ja. Want ik heb ook nog nooit gehoord van wat nou eigenlijk een mantelzorger is. Oké, okay, wat doe jij, want je moeder is ziek. En je helpt. Wat, wat, wat deed je dan al? Hoe lang doe je dit al, je moeder helpen? Nou, ja, eigenlijk sinds ik um, um, groot ben geworden. Mm -hmm. Sinds ik meer dingen in het huis heb kunnen doen. Dus dat is iets van mijn elfde, denk ik. Mm -hmm. Gok ik zo. En wat doe je dan? Um, nou ja, vooral heel veel klusjes in het huis. Zoals um, de afwasmachine uitruimen, wat iedereen wel moet doen. Maar ook stofzuigen, dweilen, uh, tafel in ieder geval dekken, afruimen, keuken opruimen. Dat soort dingen. Ja, en Fatima, dat deed jij dus ook? Ja, voor mij was het normaal. Ik ken precies wat je zegt. Uh, formulieren invullen, verzekeringen, uh, pff, noem maar op. En, en, en uh, Jos, jij bent uh, van VMCA, begeleider, consulent, het steunt in mantelzorg in Almere. Dit wordt door die kinderen als normaal gezien. Ja, ja en, en, en wanneer beseffen ze dat wat ze als normaal zijn, doen eigenlijk ook mantelzorg is? Ja, dat, uh, dat uh, is niet iets wat kinderen beseffen. Dat volwassenen die mantelzorgen beseffen ook vaak niet dat ze mantelzorger zijn of dat het zo heet. Uh, het is ook vaak dat wij in contact komen met kinderen via anderen. Uh, in dit geval volgens mij via je moeder denk ik. Dat je moeder uh, van ons gehoord had en dacht van nou dat is wel wat voor sterren. En dat zo langzamerhand dan het balletje gaat rollen van, oh, dat heet dus mantelzorg. Ja, Sterre, en heb je nou behoefte eraan? Want uh, we hebben straks, uh, gaat Jolanda Groen, die heeft een project en die heeft vanmiddag een vondag voor die kinderen omdat ze aandacht wil. Um, zou je, vind jij het leuk als ik nou ga zeggen op de radio dat je geweldig bent en dat je voorbeeld bent voor andere kinderen en dat ik het heel geweldig vind hoe je voor je moeder zorgt? Nee, dat is niet echt voor mij nodig. Want voor mij is alles gewoon hartstikke normaal wat ik doe. En ik voel me niet specialer dan de anderen. het enige wat mijn verschil is, is dat ik wat meer klusjes in het huis doe. Dus ja. ik hoef niet maar, echt in de spotlights... Gesprek. Maar je weet dat mensen ervoor betaald worden om die klusjes in huis te doen. Dat die thuiszorg, dat die het En als jij het niet zou doen, stel dat je mama Joni had... dan zou van ons geld iemand betaald worden om je mama te helpen. Ja, dat, dat, dat is wel waar, ja. Maar nee, ik voel me er niet echt speciaal door. Nee, en Fatima, voelde je je er speciaal door? Nee, ik eigenlijk ook niet. Nee, ik, ik had wel het idee dat ik misschien iets anders was. Want andere kinderen die gaan toch met hun ouders uh, op vakantie... of die doen leuke we, dingen in het weekend of uh, die gaan naar een park. Ik weet niet of je dat ook herkent, maar ja, ik deed dat gewoon niet. Nou ja, ik ga zelf wel gewoon op vakantie en dat soort dingen, maar... Bijvoorbeeld naar het park of zo. Nee, dat, dat doen we niet echt. Dat okay. kost wel extra moeite. Luisteraars, moeten wij nou deze kinderen zoals Sterre en zoals Fatima ooit was prijzen? Of zeg je nee Prim, doe dat niet, dat is niet goed. 0801121 mail naar primtime.ntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Barbara heeft besloten, Sterre, dat jij een champion bent. After my sentence. But no crime. Goeiemorgen morgen Jolanda Groen Goedemorgen. Jolanda, we kennen elkaar. Jij stuurde me een mail omdat je aandacht wilde voor uh, iets wat je met jouw stichting Anders Jong doet vanmiddag. Eerst, wat is de stichting Anders Jong? Ik heb geen stichting, maar een oh. project. Okay. Om het even duidelijk te stellen. En wat ik zeg maar graag wil en wat ik uh, ja, verzorg, is inderdaad aandacht voor de jonge mantelzorgers. De kinderen die dus opgroeien met zorg voor een zieke ouder, broer of zus. En dan gewoon nou eigenlijk zonder te praten dus uh, een leuke dag verzorgen. Waarom ben je met Want... dat project begonnen, Jolanda? Ik ben daarmee begonnen omdat ik als consulent werkte in een zorgwinkel en daar ontzettend veel verhalen hoorde van ja, mantelzorgers, oudere mantelzorgers. Maar die hadden ook kinderen. En ja, dat heeft me erg aangegrepen. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, ja, me ging verdiepen. En mijn zus zorgt al 31 jaar voor haar eigen zoon. Dus ja, die is ook best wel persoonlijk eigenlijk. Mm -hmm. die, wat doe je vanmiddag in Rotterdam en waar? Ik organiseer circuskunst. Dat zijn hele leuke workshops. En dat betekent eigenlijk dat ze gewoon gaan oefenen... om uh, ja, circus uit te voeren met een optreden. Mm -hmm. Dus de hele middag gaan ze gewoon leuk aan de slag. Uh, ja, circuskunst met klein materiaal. En waar? En komen kijken. En waar is dat. is charlotte dat is op de Wereld op Zuid. Dat is een basisschool. En dat is in Rotterdam op de Scheren 39. En iedereen die wel mag langskomen? Uh, voor mij wel, ja. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Want het is echt heel moeilijk om kinderen uh, ja, te vinden... ...die zich aangesproken voelen. Maar het wordt een hele leuke en drukke dag. Dus ik heb, ik heb veel kinderen voor uiteindelijk kunnen vinden. Nou, ik zal het heel leuk vinden als mensen langskomen, natuurlijk. Jola Daar doe het voor. Jolanda Groenraadgever, uh, je bent heel erg gecommitteerd. Uh, je bent heel erg hard bezig. En jij bent de reden dat we vandaag hier aan aandacht besteden. Dus mag ik een heel prettige middag wensen. En uh, vind jij dat we die kinderen publiekelijk op de radio moeten prijzen? Absoluut, in ieder geval dat ze hun eigen verhaal vertellen hoe zij het ervaren. Want het gaat om het kind en niet wat de instanties vinden of de professionals hiervoor betaald worden. Wat leeft er bij deze kinderen en waarom horen we ze nooit? Ik vind het fantastisch dat ze bij je zijn. Oké, okay, dankjewel Jolanda en heel veel plezier en succes vanmiddag. Dankjewel. Goedemorgen Marian, jij hebt gebeld. Goedemorgen. Ja, ik heb gebeld. Ik ben zelf ervaring. Ik heb jaren met mijn broers en zussen voor mijn moeder gezorgd, voor mijn schoonouders. Ik ben mantelzorger voor mijn eigen zoon. Maar als jongeren niet geprezen worden, dan stoppen ze er vandaag en morgen mee. En dan mogen we alles gaan schuiven op de deskundige hulp. En dat kost geld. Dus de overheid mag blij zijn met onze jongeren die een handje uitsteken naar zieken of hulpbehoefende. Um, Sterre, uh, uh, heb je het nodig dat we je steeds zeggen van goed dat je het doet? Nee, eigenlijk niet. Nou, uh, uh, Marian, Sterre heeft het eigenlijk niet nodig. Nee, dat klopt. Ik wou dat ook nooit. Ik wou nooit dat mensen zeiden, god wat goed. Of dat ik nu met mijn zoon bezig ben met ze roepen van, god wat leuk. Dat heb je ook niet nodig, maar we mogen het ook niet onder stoelen of banken schuiven. Dat ze het wel doen. Het hoeft ook niet elke dag. Maar zo af en toe mag je best eens tegen mijn een jongeren zeggen, hartstikke fijn dat jij helpt. Sterre? Nou ja, dat, dat is inderdaad wel leuk om te horen, ja. Ja, want ik vind, luisteraars, je moet maar op de webcam kijken. Het is een jonge 14-jarige meid. Uh, uh, uh, het leven straalt door erheen. En het lijkt alsof je. Maar misschien kan Marian merken dat je dan sterker wordt later in het leven, omdat je op jonge leeftijd dit al hebt gedaan. Ja, want uh, je neemt een stukje bagage mee, waardoor je op de een of andere manier meer dingen aan kan. Ja, John Koenra. Oh, ja, sorry, ga je gang, Marian? Als je dan eens een keer in je leven een tegenslag hebt... dan denk je, oké, okay, er zijn altijd nog ergere dingen op de wereld. Ja, oké, okay, Marian, hartstikke bedankt voor het bellen. John Koenraads die uh, tweet van... ik heb als 18-jarige mijn vader verzorgd tot ze overleden. Later merk je pas hoeveel jeugd je hebt gemist. Um, sterren, mis je iets in je jeugd nu? Nee, nee, totaal niet. Ik heb dat gevoel echt niet. Wat zei je? Ik heb dat gevoel niet, dat ik iets mis in mijn, uh, in mijn jeugd. Ik, ik, um, het enige wat ik nu merk is dat ik meer klusjes in huis doe. En ja, som, soms kan je moeder gewoon niet mee met sommige dingen. En, nee. Maar dat maakt je ook weer zelfstandiger. Ja, je, je, je kan meer dan anderen van 14 jaar. Dat is waar, want omdat ik soms ook heel veel dingen alleen moet doen, ja. maakt je dat ook zelfstandiger voor later. Ja. Ja, Fatima, die net hier was, de redacteur, die, die heeft inderdaad een grotere muil... omdat ze dan uh, zelfstandiger is en veel zelfvertrouwen. Goedemorgen, Theo. Goedemorgen, Prem, met Theo van Zellem uit Amstelveen. Was je ook mantelzorger? Ik ben een man van 67 en ik heb tussen mijn 11e en mijn 21e verplicht... mijn reumatische moeder met reuma in een rolstoel moeten verzorgen onder dwang. En? Ik schrik ervan dat er nu nog kinderen zijn die eigenlijk hetzelfde meemaken. Ik heb het als erg traumatisch ervaren. Mijn hele jeugd is daarmee naar de knoppen gegaan. En ik dacht dat kinderarbeid verboden was. Wij maken ons druk over derde wereldlanden met steenschouwende kindertjes en naaiateliers. Maar laten we in godsnaam in ons eigen land kijken. Het meehelpen in een huishouding vind ik niet erg, want dat hoort bij een gezin. Maar het lichamelijk verplicht verzorgen van een moeder. Dus letterlijk tot aan haar kruis aan toe en helpen met de sanitaire behoeftes. En zo heb ik als jongetje verplicht moeten doen. Dat was heel erg. En waarom is daar nog steeds geen oplossing voor? Sterren, je kijkt heel erg verbaasd. Ja, ik, ik, ik wist niet dat sommige mensen dat zo ervaarden, dat dat uh, heel, heel vreselijk was voor uh, de jeugd. Want voor mij is het gewoon voorkomen normaal. Alles wat ik doe is, is niet... Ik heb het als elfjarige jongetje met de puberteit op te hielen, heb ik het abnormaal gevonden om mijn moeder waar ik uit voortgekomen ben, letterlijk, lichamelijk en geestelijk te moeten verzorgen. Dat is abnormaal. Ja, ik, ik vind dat echt niet abnormaal. Ik vind dat echt totaal niet abnormaal. Dat is gewoon je plicht als kind. Je moet gewoon nee, voor je moeder nee. zorgen of, of niet. Ouders dat is... moeten voor kinderen zorgen. Ja, maar kinderen... soms kan dat gewoon niet. Soms moet je gewoon ja, als kind ben... voor je moeder de, zorgen. De hele omgeving heeft mij in de steek gelaten. En daar spreek ik ze nog steeds op aan. Duizenden guldens heb ik ze bespaard door verpleegster te spelen en huishoudster te spelen. Van dit trauma kom je namelijk nooit meer af. Nou, ik, ik vind dat wel een beetje overdreven. Ik heb echt totaal geen trauma. Ik, ik vind het um, normaal om voor mijn moeder te zorgen. Ik vind het ook soms fijn. In van je moeder geeft je ook aandacht terug. En, en ik, ik, ik zie dat echt niet als trauma. Ik vind gewoon dat, dat kinderen die man te zorgen zijn... gewoon hun taak moeten doen voor hun ouders of zusje. Ja, nee, vind... of Theo, hartstikke bedankt voor het ja. bellen. En ik wens je heel veel sterkte Dankjewel. bij het verwerken ervan. Jos, Goedemorgen. Goedemorgen, Jos. Is dit... Uh, uh, hangt het ook heel erg van de persoon af? Want je hoort aan Theo dat het hem gewoon nog steeds tormenteert. Ja, nou, dat is natuurlijk heel spijtig om te horen. En zeker uh, als je dat uh, na afloop zo hebt ervaren. Uh, ik begrijp van Theo dat hij dit uh, verplicht heeft moeten doen... Uh, het woord verplicht uh, impliceert al dat het uh, niet echt... Uh... Maar Jos, zijn er nu nog situaties... Kijk, Sterre, uh, ik, ter, ter al aan, even, ik zeg, ben helemaal op de hand van sterren. Ik zal zo proberen uit te leggen waarom. Maar zei, kom jij nog kinderen tegen als consulent... die hetzelfde gevoel hebben als Theo? Dat ze verplicht moeten zorgen... en dat ze daardoor zich misbruikt voelen? Nou, zo heb ik dat uh, nooit ervaren van kinderen. Wat we wel horen, is dat het kinderen, voor kinderen wat anders is... Dan, dan als je opgroeit waar geen zorg nodig is... Maar... Um, is er ook een verschil tussen jongens en meisjes? Zijn meisjes misschien... Misschien is dat het Meisjes zijn dienstbaarder. Nou, nee, en de jongens nee. zijn asocialer en egoïstischer. Nee, zeker niet. Oh. Wij hebben ook heel veel jonge, jongens... Uh, als jonge mantelzorgers die bij ons bekend zijn. En die zijn ook ontzettend zorgzaam. En die doen het ook uh, omdat het zo loopt. En uh, ik, daar zien wij geen onderscheid in. Ik heb een paar tweets waarvan zegt... een mantelzorgers prezen, dat bedoel je mooi... dat we niet hoeven te betalen. En we dol. Bedoel... Sybal Diana die zegt, geef gewoon toe dat mantelzorg betekent. Het mag niets kosten, maar het moet wel. Mantelzorgers kunnen toch een vergoeding krijgen, Jos? Nou, er is nu wel een vergoeding, het mantelzorgcompliment. Dat heeft de overheid in het leven geroepen om mantelzorgers... Ja, een hart onder de riem te steken. Mm -hmm. Maar het is maar voor een hele beperkte groep is dat beschikbaar. Dus uh, helaas niet voor alle mantelzorgers. Maar we zorgen wel in ieder geval dat in ieder geval één keer per jaar... de mantelzorgers extra in de belangstelling staan... door een leuke dag te verzorgen op de dag van de mantelzorg. Dat is 10 november. Dat is morgen, ja. En dat doen eigenlijk de steunpunten mantelzorg in het hele land, zoals wij ook. Ga je morgen dan een feestje sterren? Doe je ook mee met die dag van de mantelzorgers? Uh, nee, dat denk ik niet. <laughs> ah, nee, ja. Ja, de de, de jongeren, uh, jonge mantelzorgers bij ons hebben de dag van de mantelzorg afgelopen zaterdag gehad. Was je zelf sterren? Toen waren ze naar een musical geweest. Oh ja, toen waren we naar een musical geweest, dat klopt. Ja, en dat is wel, luisteraars, het is echt zo leuk zo een meid te zien die dingen zo normaal vindt. Oh, je bent sterren. Je maakt me echt helemaal blij. Ik word helemaal vrolijk van je. Karin de Vries zegt, kinderen onder de 18 zouden sowieso geen mantelzorgers moeten zijn. Ik ben dat oneens. Uh, ik vind het zo leuk dat er kinderen zijn die gewoon vanzelf spinnen. Dat we weer dat menselijkheid hebben. Je bent in een gezin. Als iemand van een gezin iets niet kan, dan springt de ander bij. Ja, ja, dat klopt. Ja. Ja, ik, ik ben het ook wel inderdaad uh, met je eens. <laughs> Oké. Okay. Joop Neeboer, goedemorgen. Ja, goedemorgen Prem. Zeg het maar. Nou, ik wil eerst zeggen dat meisje Sterre, nou die mag in een gouden lijstje. Ik vind het geweldig, echt geweldig. Ik ook. En dan wou ik, ja, dat vind ik uh, ongelooflijk en ook met zo'n uh, onbevangenheid, ja. Uh, ja ik vind het geweldig. En je moet ja, er ogen was... zien, wat, wat, je nie, wat je niet ziet Joop zijn er ogen, ja. maar dan heeft ze zijn ver ze verlegen en dan beginnen ze te twinkelen. En toen ah. ze net met Theo sprak, dan werden ze krachtig. Dus je ja. ziet ook aan een non-verbale expressie dat dit echt een, een sterke meet is. Precies, gewoon in Lievert. Nou Sté, je bent in Lievert, Maar Prem, wat ik je wou zeggen, ja. we hebben het nu al over de mantelzorgers. Dus uh, ik heb ook drie kinderen die me altijd enorm hebben geholpen. Oh. En dan word je 23. Dan wordt mijn jongste dochter weer 23. Ja. En ik had drie uur per week van de gemeente heb je dan huishoudelijke hulp. Ja. En de gemeente die belt je dan op en die zegt, je dochter is nu 23, we trekken de hulp in, want je dochter mag nu het huishouden alleen doen. En die zegt, wat, wat, krijgen we nou? Nou, dan, ja, dit zijn de regels. Toen zei ik, ja, maar mijn dochter studeert. Niets mee te maken. En van de een op de andere dag, een hulp die ik al vijftien jaar had... die was gewoon uh, teruggedraaid omdat ze zeggen... nu kan je dochter het zelf doen. Ja. Nou, het is, ik vind dat onbegrijpelijk. Dus hoe dat is je band met je kinderen? Verweet je dochter, verweten je kinderen nee, dat ze... Nee, voor... ik heb geweldige kinderen geweldige kinderen. En mijn kinderen die zeggen altijd in de jaren dat ik steeds werd geopereerd kwamen ze thuis en dan stonden ze in de, in, de, in de deur van mijn slaapkamer en dan jumpten ze naast me in bed. En dan kreeg ik alle verhalen te horen. En zij zeggen juist, doordat jij er altijd was, gaat het zo goed met mij. Dus dat is voor mij ja natuurlijk geweldig, want dat haalt ieder schuldgevoel natuurlijk weg wat je zo eventueel zou hebben. Ja. Nee Maar ik dacht, ik moet even reageren, want die sterren, echt werkelijk chapeau, kind. Ze begint te blozen, joh. Ah, leuk. Hartstikke leuk. Maar ja, met, met alle bezuinigingen is het wel schrijnend dat je dan tegen je dochter van 23 moet zeggen, luister kind, de laatste drie uur die ik dan nog hulp heb, okay. wordt nu ingetrokken, want ze zeggen je bent 23. Jo en jij mag het doen. Joop, hartstikke bedankt. Uh, okay. uh, uh, uh, uh, uh, Jos, als je dit... Oh, wat even. Sorry voor deze botte reactie. Het is bedoeld voor die meneer die nu belt. Ik heb mijn moeder verpleegd tot het einde en het was een eer voor mij om dat te doen. Deze meneer Theo moet hulp gaat zoeken, door dan niet te doen verpest. Hij moet zijn eigen leven, zoals hij het nu demonstreert van Keem. Um, uh, uh, uh, Jos, je, je merkt ook, um, zeg maar, dat er dat financiële een rol speelt. Want als de jonge mantelzorgers er niet waren, zou het ons als maatschappij veel meer geld kosten. Dat klopt. En dat geldt ook voor alle mantelzorgers. Er wordt ontzettend veel gedaan door mantelzorgers. En ja, Ik zeg wel eens, als die allemaal één dag zouden staken, dan zou heel Nederland op zijn kop staan. ja. Lieve sterren, we gaan bijna naar het einde toe. Um, ik zal je zeggen waarom ik het zo geweldig vind. Ik um, heb als kind, uh, hadden we een, een radiostation en toen moest ik al heel jong erin gaan werken. En soms was ik heel boos, want dan moest ik ochtends vroeg opstaan en dan zei ik tegen mijn moeder. En laatst was ik uh, van, ja waarom moet ik werken? En toen was ik laatst mijn moeder aan het pesten en toen zei mijn moeder, prim, je moet maar kijken. Kinderen die op jonge leeftijd veel hebben gedaan voor hun moeder, die schoppen het altijd verder in de maatschappij. Dus op de een of andere manier zijn mensen die het vanzelfsprekend vinden om voor hun naasten te zorgen... die zien later in het leven geen geen, geen, dremp, geen, geen, geen, dremp, geen noem dat blokkades, maar die zien juist uitdagingen. Merken dat je ook al anders denkt dan, dan, dan, dan je vriendinnen die dat niet hoeven te doen... Nee, helemaal niet. Echt, ik vraag soms wel eens aan mijn vriendinnen: van, wat moet jij nou eigenlijk thuis doen? Dan horen we wel een paar dingen. Maar verder gaan ze er niet echt heel veel op in. En, maar later merk ik wel van: oh ja, ik moet inderdaad thuis wel wat meer doen dan zij. Maar nou. ik merk niet echt dat het, uh, dat het blokkades wegwerkt. Kan je al een beetje koken? Ja, ja, ik kan heel goed koken. Ja, ja wat, is, wat, wat kan je het beste klaarmaken? Oh, gewoon alles. Ja, Denk ik. Nou, maar wat maak je? Spaghetti? Maak je bonen met rijst? Maak je bistuk, Maak je carbonaatjes, Wat? Nou, pasta, dat kan ik maken. Ja? Ja, dat soort dingen. Meestal maak ik niet hele maaltijden gewoon. Hm. Af en toe een paar dingetjes help ik uh, mijn moeder of mijn broers mee. O, hoeveel broers heb je ook nog? Twee. En dus... zijn die ouder? Ja, die zijn ouder dan ik, dus ik sta er niet alleen voor. En zijn die luier? Ja. ja. <laughs> Sterren, ik, ik, ik dank je van harte en, en ik vind het geweldig wat je doet. En jij bent voor mij symbool voor al die duizenden kinderen die in Nederland voor hun ouders zorgen. Ik wil tegen al die kinderen zeggen mijn respect en bewondering. En ik hoop dat jullie een fantastisch leven hebben. En hartstikke bedankt dat je in mijn bus wilde komen om erover te praten. Jos, als mensen met vragen zitten, waar kunnen ze naartoe als ze informatie willen? Uh, ja, voor de Jonge Mantelzorgs in Almere kan het bij de VMCA, de ja? Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale. Uh, telefoonnummer is uh, 036 527 9550. 527 59550. We zetten het op de website. Hartstikke bedankt. Is er ook een website? Ik, mag ik nog even ja. Niet meer corrigeren? Ja. Uh, 5297 550. Oké. Okay. Luister als je anders u uh, het internet. Iedereen hartstikke bedankt. Luisteraars, uh, de vaste luisteraars, u zult gisteren gemerkt hebben dat de verbinding wegviel. Ik was woedend toen dat gebeurde en wilde stoppen met dit programma. Uh, niet meer de straat op, maar door mensen als sterren... Uh, heb ik gedacht nadat ik tot rust was gekomen... dat ik met dit programma door moet gaan. En dat ben ik aan u mee luisteraars verschuldigd. Maar ik beloof u één ding. Als het weer gebeurt dat mijn uitzending eruit vliegt... om wat voor reden dan ook, dan kan iedereen het bekijken. De NTR Radio 1, de hele miknak. Dat stop ik. Want ik wil niet werken met mensen die er niet voor kunnen zorgen... dat ze in een half uur alles geven... zodat wat wij maken moet worden uitgezonden. Ik ben uw belastingbetalers hartstikke dankbaar dat u mij goed betaalt om dit programma te maken. En als het niet op mijn manier kan, dan kan het helemaal niet. Namens het hele Primtime Team, bedankt voor het luisteren. Tot morgen, nummers dit dag en leven mensen als sterren.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 De nieuwste elektronica nu tot 15% korting eerstweekamp.nl Dit is Radio 1